Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen in St. George's Chapel in Windsor... de plechtigheden rond het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Daar hebben zich 600 genodigden verzameld... en ook de koninklijke familie is al gearriveerd. De bruid is zojuist aangekomen. Meghan is in het wit gekleed. Zoals verwacht krijgen Harry en Meghan de titel... hertog en hertogin van Sussex. De SP-fractie in Venraai is uit elkaar gevallen... nu drie van de vier fractieleden hun vertrek hebben aangekondigd... uit onvrede met de koers van de landelijke partij. De drie raadsleden gaan als zelfstandige partij verder... in de Venloze Gemeenteraad, hebben ze laten weten aan één Vandaag. Eind april stapten al vijf van de acht leden... van de SP-statenfractie in Limburg op. Een op de drie inwoners van Zuid-Limburg heeft diabetes type 2 of hinkt daartegen aan en heeft prediabetes. Blijkt uit de eerste resultaten van een groot bevolkingsonderzoek in die regio. Volgens een van de onderzoekers lijkt het erop dat het diabetesprobleem in Nederland groter is dan gedacht. Wie prediabetes heeft krijgt niet gegarandeerd suikerziekte. Door gezonder te leven kan het proces nog worden teruggedraaid. In Italië mag de aanhang van de rechtspopulistische partij Lega dit week einde zijn mening geven over het concept regeerakkoord met de vijfsterrenbeweging. Die partij ging gisteren al akkoord. In het concept regeerakkoord staat onder meer dat de belasting wordt verlaagd en de pensioenleeftijd omlaag gaat tot grote zorgen van de EU. SGP-leider Van der Staaij zit vandaag twintig jaar in de Tweede Kamer. Hij wordt daarmee op zijn eigen Twitter-account gefeliciteerd door zijn medewerkers. Van de huidige Tweede Kamer is Van der Staaij het langst zittende Kamerlid. Op de voet gevolgd door Geert Wilders van de PVV en Kamervoorzitter Katja Ariep van de PVDA. Het weer eerst overal bewolkt, later vooral in het oosten en zuidoosten wat zon. Het is bijna overal droog en het wordt 16 tot 19 graden. Met pinksteren morgen en overmorgen is het zonnig en het wordt warm tot zomerswarm met 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. <totstuken>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 Bijzonder bij goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis... terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, offenses. 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie, oud muziek. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningspel. Dat was van Louis Dames met een beetje nog wel oudje. Een opname 1928... Het komen nu weer een hoop Nederlandstalige muziek. Willy en Wille Albeck, vader en dochter komen voorbij. Karin Kent, Annie Palme, Joop van der Maan, het radioensemble. Waar is die? Trea Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Rijs en de Lords. Hoort u hoort ze nu op de lokale omroep. Zie je bij zandvoort. Het is een heel oud lied met een oud bevraagd geluid. Maar ook vandaag gedaan, dag kun je er elke stof mee uit. Je trekt het maar naar eigen wens, een ander jasje aan. Je hoort dit als de het zingen gaan. Nee. yeah, it is. I'm so sick, mommy. Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het tal. Zingen desal weer zoetjes, weet je hoe het klinken zal? Ho, oh, goede post, koets goed weer.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 Rabaya, ik. Sinds brook is het geluk gekomen. Onder duizend sterren streelde ik jouw ronde haar Ik weet met hoeveel tranen als geen werd genomen. voor vliegen over oceaan laat ze jou begroeten want mijn hart blijft voor je slaan zou je nooit bedriegen zou je nooit verlaten ik wil jou weer ontmoeten. We're not Ja. Stop. We've Palmen samen met Jo van der Maan met Samen en dan voor het radio ensemble met Kom Weer naar Mijn Eiland. En de volgende dame is Karin Kent, Ze is geboren in Amsterdam op 11 november 1943. Was de artiestenaam van de Nederlandse zangeres Janneke Kanteman ook wel Janna of Anna? Dan nou begonnen te zijn met zingen bij de band The Flying Tires. Ging Karin Kent in 1966 op de solo tour. Naar de eerste zing als ik een jongen was.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 Dit een droom is dan droom ik jou erbij. En worden zonkomen. Yo the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 Sij kan dansen als een ballerina. Iedereen vraagt aan die signorina. Calypso ay, calypso ay, calypso italiano. Calypso si, calypso C, si, calypso siciliano. Calypso ay, calypso ay, calypso italiano. Calypso si, calypso sì, si, calypso siciliano.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 Geteld. Het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen. Is het waar, moet ik andere mensen geloven? Is het waar, wat dit alles voor jou?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 Dat ben ik niet boos op jou Tussen aaijes en rozen staat jouw portret Tussen aaijes en rozen heb ik het neergezet En aan je zijn rozen, zal jouw beeld blijven staan? Anje zijn rozen, heb ik gekozen voor jou. Anje zijn rozen, die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden.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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort Parijs ligt aan de scène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 De meisje zich dan kussen laat, vraagt zij, zie de geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij. Want gebied de antwoord, dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je niet met mijn hoe schat, sliepst doe niet, Daar ja, is, zie de hem heren. Jij ja, ze ruikje, ze zijn niet, liefde die, Daar ja, is, ik zie je toch zo geren.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 Ook de bietenbouwers komen eraan. Maar de volgende plaat is een plaat die ik regelmatig in dit programma meeneem. Laat, uh, laat horen, ten gehore breng. De drie jacket's Cats. Met het leuke nummer, het autootje. We hebben een ongeluk gehad. Met de tototje. Met de tototje. Met de tootootje. Gebeurde hier midden in de stad. Met de tototje.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 ik vraag je nog steeds op je hand, op je hand Hey meek dan meid, heb je tijd Zodat wordt het geen tijd om dat te vieren Er speelt vanavond in het buurthuis een band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 Je zullen we gaan zwemmen. Het lijkt me heerlijk in het water met jou. Mijn hormonen zijn niet meer te temmen. Hier neem een vest en droog je daar maar mee af. Laat mij, maar ik doe het wel zonder. No, no,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 De gaan, om te zoeken naar verdwaalde koeien, melen van de van vandaan zijn als de nacht gaat dalen, rond het kampvuur ingeschaart, want dan gaat de rust rustheid komen voor de cowboy en zijn paar.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 Zing DE ECHO MEET ALS HET KANVUUR brandt, Wanneer de paarden grazend in de prairie staan Dan hoor je bij het laaiend vuur MENAG KOWBOI u.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 Waar speest de koffie zijn het droge? Toen die bij ons wielen vloog, mijn wieg was een stijl, die zie. Mijn moeder, ze leefde heel sober. Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8 oktober.